Intussen is de veiligheidssituatie in Syrië alleen maar verslechterd... wat ook invloed heeft op de reis van Brahimi. De vorige twee keer vloog hij nog naar Damascus. Nu wordt hij over land vervoerd naar de Syrische hoofdstad... vanwege de gevechten rond de luchthaven. In Noord-Brabant zijn gisteravond vijf overvallen gepleegd. De politie ziet geen verband tussen de overvallen... maar noemt het wel extreem dat er vijf overvallen in een paar uur tijd waren. Bij een woningoverval in Moergestel viel een gewonde... Drie overvallers gingen het huis binnen en kort daarna was er een vechtpartij met de bewoner. Ook bij een overval in een huis in Berkel en Schot viel een gewonde. Ook daar werd gevochten tussen de overvallers en een bewoner. De andere overvallen waren op een pompstation in Breda, op een pizzeria in Oosterhout en op een snackbar in Roosendaal. Groot-Brittannië kampt nog steeds met hevige regenval en overstromingen, meldt de BBC. In het zuidwesten van Engeland en in delen van Wales en Schotland zijn tientallen waarschuwingen uitgegaan voor hoogwater en overstromingen. Mensen in het westen van het land krijgen het advies om niet met de trein te reizen als dat niet strikt noodzakelijk is. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Morgenavond kunnen opnieuw delen van Zuidwest-Engeland overstromen. In de Eredivisie zijn vanmiddag tot nu toe twee wedstrijden gespeeld. Ajax speelde in Utrecht met 0-0 gelijk. En ook het duel in Waalwijk tussen RKC en Willem II eindigde in 0-0. Het weer vanuit het westen geleidelijk droger, maar het blijft grijs. Bij een matige aan zee krachtige zuidwestenwind is het 9 tot 13 graden. Vannacht in het hele land weer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Aan Verkeersinformatie. Door een aanrijding staat er een file op de A2 Utrecht... richting Amsterdam bij Koude. Twee kilometer, er is een rijstrook dicht. Vindt u dat vermogen in moeilijke tijden toch moet kunnen groeien?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 Drie minuten over drie, twee uur van langs de lijn. Normaal altijd erg spannend, waar over oh waar, beginnen we. Nu hebben we één wedstrijd te gaan, dus daar beginnen we ook. Feyenoord, Groningen, Ronald van der Geer. En spannend is het eigenlijk niet. Feyenoord is beter in de wedstrijd die 33 minuten bezig is. 0-0 is nog altijd de stand. Alleen Feyenoord is slordig in balbezit, creëert eigenlijk nauwelijks iets. En Groningen wil wel reageren, maar als het dan reageert, kan het eigenlijk ook niet voor gevaar zorgen. Ik heb net al gezegd, het moet eigenlijk allemaal nog een beetje ontbranden. Dat is de conclusie ook na 33 minuten bij een 0-0 stand. Komend uur volgen we verder ook nog de veldrijden de man in naam en de waterpolo bekerfinale tussen Polar Bears en BZC. 20 jaar oud, alweer Jimmy Neal met een no doubt. We gaan eens kijken in de Rotterdamse Kuip Feyenoord tegen Groningen. Ronald van der Geer, leeft het in de zin, die wedstrijd? Nee, helemaal niet. Het is uh, eigenlijk doodstil. Het is heel gek. Dit stadion kan altijd wat ontploffen. Net was er wel zo'n moment dat het publiek bij 0-0 na, na toen was 35 minuten... maar nu inmiddels na 37 zoiets had van nou ja laten wij er maar voor wat sfeer gaan zorgen. Want op het veld gebeurt het allemaal niet. We hebben net nog wel een momentje gezien van Groningen. Een kopbal van 5 Dan kan je overkoppen en heel hoog overkoppen. Zefuik deed een duit in het zakje van de laatste categorie. Ja, Groningen wacht af. En Feyenoord is niet bij machten om nou echt fatsoenlijke aanvallen op te zetten. Boetjes heeft wel aardige ideeën, maar het komt er niet uit. Ze het dan over de aanval hebben. En Schaken is keer op keer wel zijn directe bewa Maak er te snel af. Maar ja, dan laat de voorzet weer te wensen over. En uh, Feyenoord heeft eigenlijk ook wel, als Groningen er dan eens uitkomt... heel wat overtredingen nodig. Ook nu weer. Matthijsen maakt een overtreding op Zeefuik. Het gebeurt allemaal in een wel veilige zone. Want het is een meter of tien over de middenlijn, daar waar Groningen nu een vrij trap mag nemen. Maar uh, het besluit wel om alles met lengte... in de buurt van het strafselgebied van Feyenoord te gaan opstellen. Oftewel, dit wordt gezien als een uitgelezen mogelijkheid. Zeven minuten voor tijd. Om eens de gevaar te stichten in de richting van Erwin Mulder. Schaken staat erbij... Zorgt ervoor dat die vrije trap niet snel uh, genomen kan worden. Nu staat Schakel op afstand. Staat uh, Kierum, dacht ik nee, Sparoff is het achter die bal. En zijn er dus uh, de nodige mensen in het strafschopgebied die zouden kunnen gaan koppen. Het is toch Kierum die die vrije trap gaat nemen. Want Sparoff logischerwijs met zijn lengte opgesteld uh, voor Erwin Mulder. In afwachting van die vrije trap die bij de penalty stip komt. Mulder blijft staan. Sparoff gaat wel naar de bal. Ik heb hem uh, zo in zien maken tegen Ado Den Haag. Zorgde er toen voor dat de Groningen Groningen-uitwedstrijd won in Den Haag. Nu is het een makkelijk vangballetje voor Erwin Mulder. Die hem maar eens meegeeft aan Stefan de Vrij. 39 minuten en een beetje inmiddels gespeeld. Als Matthijs de bal naar de linkerkant schuift. Daar waar balbezit is voor Bruno Martens-Indy. Tempo ligt ook niet ongekend hoog in deze wedstrijd. Ja, zijn paas op pellen. Vandaag is het niet zo dat alles wat pellen aanraakt in goud verandert. Dat was de afgelopen week in Heerenveen. In de Bekerwedstrijd misschien weer wel het geval. En misschien speelt die Bekerwedstrijd ook wel een rol. En is fijn dat het een beetje. Moe van de lange reis en van de inspanning die je daar heeft moeten leveren. En zou Groningen er misschien wel wat meer van kunnen maken. Maar ja, dan moet je wel durven. Luciano nu met een lange bal. In de richting van de middellijn. Daar waar Klaas hier onder de bal doorgaat. Er een duel volgt van Bruto Martins Indi met Kiedem. Uiteindelijk blijft hij wel een beetje hangen. Neemt Groningen over via Kieft hem belt. Kieft belt weer naar Kierum. Kierum aan de rechterkant. Maar draait dan richting Martens in... Die, die dan eigenlijk vrij gemakkelijk de bal kan veroveren. Klaas is dan de volgende. Krijgt te maken met de leeuw. Uitgestoken been van de leeuw. En dus weer een overtreding in deze wedstrijd. Wat dat betreft komt Kuipers echt ogen tekort... om alle overtredingen op juiste waarde in te schatten. Tot nu toe slaagt de scheidsrechter uit Oldenzaal daar prima in. Maar hij heeft het druk. Geeft ook wel aan dat eigenlijk geen van beide ploegen... de bal echt lekker laat rondgaan en uit de duels kan blijven. Dan krijg je dus een wedstrijd zoals die deze zoals deze, die nu dus 40 minuten onderweg is en eigenlijk nog nauwelijks een hoogtepunt heeft gekend. Balbezit weer voor Feyenoord. Jan Maat schuift hem maar weer eens naar uh, Matthijs. En we gaan dus richting de rust bij nog altijd een 0-0 stand in Rotterdam. want je, 1978, dat is even schrikken natuurlijk. Robert Palmer, best of boos world. Ik was gisteren in de Heerenveen, Ronald, die had een 20 uur korter rust na een bekerwedstrijd, Die vond het wel meevallen. Ja, nou, ik zeg ook niet dat het zo is, Tom, uh, dat die, uh, die BK-inspanningen van invloed zijn op deze wedstrijd. Maar uh, ja, het oogt allemaal wat stroperig. Het is 0-0 na 44 minuten. We gaan dus richting de rust. En je kijkt toch vooral naar Feyenoord, dat... Uh, dat uh, tegen Groningen natuurlijk gewoon de punten nodig heeft om aan met een goed gevoel afscheid te nemen van een mooi jaar en zoveel stappen kan maken op die ranglijst. Uh, natuurlijk Groningen komt hier met het gevoel we houden de schade beperkt en we kijken van daaruit eventjes uh, hoe ver we kunnen komen. Maar Feyenoord is, uh, is, is niet overtuigend, is onnauwkeurig en is eigenlijk nog nauwelijks gevaarlijk geweest. Nu Klaasie met een vrije trap in de doelmond, weggekopt door Van Dijk, opgevangen door Zeefuit die dan als een tank ja en met enige souplesse langs twee man gaat nu op snelheid en dat is wat Schet aanspeelt. Schet vervolgens vanaf de rechterkant naar de linkerkant. Dan is er nog een mannetje van Groningen meegelopen. Dat is uh, Burnett, maar die uh, wordt uiteindelijk niet gevonden. En dan mag Feyenoord weer ingooien via Jan Maat. Overtreding weer op Ruben Schaken Gemaakt door Kwakman. Rond de middenlijn. Rechterkant Feyenoord. Vrije trap nog. Als de rust dus aanstaande is, want we zitten inmiddels al in de extra tijd van uh, één minuut. Maar daar was uh, zo even dus de countermogelijkheid voor uh, FC Groningen. Zeefuik op uh, volle snelheid. Dan is hij altijd nog wel bij te houden. Maar hij speelde de bal naar Schet, die vervolgens naar Burnett. En toen stierf de, de counter van uh, FC Groningen in schoonheid. Nog één actie van Feyenoord met Klaasie. Weg aan de rechterkant. En een voorzet geven, Maar dan uh, heeft Kuipers onderweg al een einde gemaakt aan deze wedstrijd. Wat een raar moment. Want uh, Klaasie is toch in kansrijke positie. Weg aan de rechterkant. Maar ja, de tijd mond... is toch tijd? Ka ja, tijd is tijd. Maar je kunt natuurlijk dingetjes wel even laten afmaken. Lijkt me een wat vreemd moment om af te fluiten. Koeman is daar boos over. Maar ja, weet ook dat hij tegen worden er niks meer mag zeggen. Maar Klaas, je laat dan toch even nog die voorzet afmaken. En je kijkt dan toch nog eventjes of er wat mag... Uh, maar even, gewoon kant... dat misschien snap je de regels niet. Er is toch op een gegeven moment, is het tijd? Is het niet interessant of iemand een kans heeft of niet? Nee, maar je ziet toch uh, heel weinig dat er midden in een aanval wordt afgevloten. Vaak ze, wachten scheidsrechter toch nog altijd of een keeper een doeltrap neemt of zoiets. Dat is er nou eenmaal ingeslopen. Ja, als je puur volgens de wet kijkt, Tom, heb je absoluut gelijk. Maar er is ook nog zoiets om aanvoelen wanneer je een einde maakt aan een, uh, aan een wet. Nou, dit is een wat, uh, wat vreemd moment, maar laten we afspreken. Jij hebt inderdaad gelijk, hey, nou, tijd is vraag, tijd en, uh, dan, uh, dan, uh, dan blazen we lekker. En dan blaast het publiek ook in de richting van Kuipers en gaan we straks gewoon weer verder met, o uh, met 0, 0 een kwartiertje blazen we weer dan horen we jou weer. Tijd is tijd. dan twaalf, stoppen wij 12 minuten, niet meer, hè? En klop, op okay. de, klop op de deur daar. Okay. Ronald van der Geer, wij keren terug naar een andere wedstrijd. Uh, tijd is tijd, was daar ook. FC Utrecht, Ajax, 0-0. Uiteindelijk kon iedereen daar misschien wel tevreden mee zijn. Kost Ajax wel twee dure punten. Staan er nu drie achter, dus op Twente en PSV. En kunnen Feyenoord, als bijvoorbeeld Feyenoord winst, straks langs zij zien komen. Uiteindelijk misschien wel mee leven. Maar in de eerste helft had Ajax-wedstrijd toch echt kunnen beslissen. Er waren kansen genoeg. En nu hoort Frank de Boer, de coach van de Amsterdammers... over het missen van die kansen door zijn ploeg. Je doet jezelf zoveel tekort als je zo goed speelt... Ja, en in de rust heb ik ook gezegd, ja, de tweede helft zal heel anders worden. Zullen we waarschijnlijk een ander systeem gaan spelen of, uh, ja, of meer gaan doorschuiven of wat dan ook. Dus verwacht nog niet dat je zo weer even 7, 8 kansen krijgt. Uh, en dat, dat gebeurde ook. Uh, en daarnaast hebben wij natuurlijk afgelopen donderdag nog uh, gespeeld. Uh, nu uh, heel laat, nu om half 1. Dus ja... Je kan niet verwachten dat je 90 minuten dat spel ga, gaat volhouden. Daarnaast hebben we wel de controle gehad. En hebben zij natuurlijk hun mogelijkheden gehad. En dan hebben wij twee keer kansen gehad in de tweede helft. Ja, die willen er dan net niet in. Vrij vrije trap ook. Weet je. Twee vrije trappen die dan helemaal de mist in gaan. Het, het zat vandaag niet mee. Maar het belangrijkste is, vind ik dat we een aardig uh, Ajax hebben gezien. En dat neem ik mee in de tweede helft van het seizoen. Hoe kijk je terug op de eerste seizoenshelft... met de uitschakeling in de Champions League? Wel het doorgaan in de Europa League? Nu een paar punten van de koploper zo voor de winterstop? Ja, kijk, ik... ik, ik... Natuurlijk is het belangrijk waar je staat natuurlijk, in de ranglijst. Maar ik ga het me meer om zeg maar, de progressie wat je in het team ziet. En ik vind dat we de laatste tijd echt een stap aan het maken zijn. Er zit heel veel vertrouwen, maar er zit gewoon goed voetbal in. En dat, dat wil ik zien. En dat, als dat gebeurt, ja, dan van de keer zul je de negen keer dit soort wedstrijden dan winnen. Gaat er nog iets veranderen bij Ajax? Gaan de mensen weg, bijvoorbeeld Sulemani of Blind? Nee, we weten het standpunt van... Uh... Van Soleimani. Dus als er een, een mooie club komt en uh, is tot iedere uh, tevredenheid... dan zal hij waarschijnlijk vertrekken. Deli wil ik niet kwijt. Nee, want de deed onze collega's van ATV van de week... vond ik wat omslachtig over. Maar jij zegt, die wil ik heel graag als back in Ajax 1 houden. Ja, op dit moment zeker, ja. En dat is morgen ook nog zo? En dat is morgen ah. ook nog zo, ja. En Soleimani zou die ook genoegen kunnen nemen met een iets minder grote club. Is de situatie zo? Ja, daar ga ik niet over. We weten dat we hem uh, ja, weg willen doen, omdat de situatie zo is. Dus uh, moet je aan Mark Overmas vragen of uh, wat voor prijs er uiteindelijk uh, goed voor hem is, of dat het tot ieders tevredenheid is? Frank de Boer zei dat dus over de winterstoppen Ajax... en de eventuele verandering van bijvoorbeeld Soleimani. We gaan naar Wereldbekerveldrijen. Gio Lippens, de mannen uh, zijn in actie. De vrouwen hebben al gereden. Ja, trouwens, de he? vrouwen die hebben ze juist al uh, gereden. Die vertrekken altijd om uh, half twee tijdens hun Wereldbekerwedstrijd. En het was weer het eerste optreden van Marianne Vos. Sinds de veldrit, de superprestigieveldrit in Gieten... die ze eigenlijk even als tussendoortje reed. Daarna ging ze naar Zuid-Afrika op trainingskamp. Nu is ze weer terug en nu is het seizoen... Natuurlijk gericht op het wereldkampioenschap ergens in het eerste weekend van februari in Louisville in Kentucky in Amerika. Daar zal ze moeten presteren. Nu is de vorm er nog niet helemaal, maar dat is niet zo verwonderlijk hoor. Catherine Compton won de wedstrijd bij de vrouwen. De leidster in de wereldbeker verstevigt dus haar leidende positie. Catharina Nash, geboren in Tsjechië, Amerikaanse ook, die is tweede geëindigd. En Marianne Vos eindigde daar uiteindelijk toch wel knap nog op de derde plaats na inhalen race. Je kon het zien, het was moeilijk voor Vos. Het is een heel lastig parcours in Namen. Dat zien we op dit moment ook bij de mannen. Want het is glibberen vooral daar op die citadel van Namen. Dat hele steile, die steenklomp daar in het centrum van Namen. Waar die burg bovenop staat. Daar moeten de veldrijders overheen. En ik kijk nu naar de wedstrijd bij de mannen. Terwijl ik ook nog kan melden dat Sanne van Paas de tweede Nederlandse op de zesde plek finishte. Ik kijk nu naar de mannen waar we een tweetal aan de leiding hebben. De Belg Kevin Pauwels de Fransman Francis Moray. Daarachter eenzaam en alleen de wereldkampioen Niels Albert op een seconde of tien. En dan een klein groepje met Klaas van Torenhout, Sven Nijs, Bart Aanouts en de Nederlander Lars van der Haar. Waarvan we eigenlijk niet hadden verwacht dat hij op dit zware parcours zo goed uit de voeten kon. Maar het is nog ver hoor. Als ze straks doorkomen hebben ze nog vijf rondjes te rijden daarin namen. Ja, opnieuw doet hij er de hele maand december over. Driving home for Christmas. Chris Ria. vaak genoeg uh, te horen. U heeft van mij nog de ruststand goed van de wedstrijd in de Jupiler League. Tussen Den Bos en Topos. Die liggen vlak bij elkaar, zoals u ongetwijfeld zult weten. Bij Den Bos Topos is het 0-1. Doelpunten maken de Ruiter. Vier minuten voor de rust. Dan speelden twee andere onze ploegen vandaag in de Eredivisie tegen elkaar. RKC en Willem II. Wedstrijd eindigde in 0-0. En Willem II speelde vanaf de 38ste minuut al met een man minder. Omdat Jallo, dat was die man die laatst Protesteren tegen de grensrechter toen. Dacht: Oh nee, het is weekend, dit weekend, dan mag het niet. Maar vandaag had hij twee keer geel. Kreeg hij een rode kaart, 38 e minuut. Chevalier kreeg ook nog rood van RKC. Twee keer geel in de 91ste minuut. Maar 53 minuten lang dus speelde Willem 2 met 10 man tegen 11 van RKC. Het werd dus 0-0. Maar het gelijke spel voelde, voelde voor de Willem 2 trainer Jurgen Streppel niet aan als een overwinning. Nee, nee, daarvoor uh, vond ik de wedstrijd niet best. En, uh... Ik zie ook graag goed voetbal. En dat was in de tweede helft voor ons uh, niet meer mogelijk. Dat was jammer. Er zat denk ik wel meer in als ik zie hoe we uh, begonnen uh, Af en toe wat slordig. Maar. Geweldige mogelijkheid volgens mij met Genaro Snijders Prima voorzet van Virgil. Ja, nou de rode kaart is uh, de wedstrijd dood. En uiteindelijk kunnen wij wel leven met een punt. Absoluut. Ja, wat voor gevoel heb je bij, bij het wegsturen van Jallo? Ja. Ik heb altijd voorgenomen om nooit over de scheidsrechter te praten. Dus ik zal over de overtrainingen praten. Ik vond hem deze overtraining vond ik vrij, uh, vrij makkelijk. Volgens mij schokt uh, schok de scheidsrechter er ook van. Ja goed, uh, twee keer gild is, uh, is een consequentie. Hè? Dan moet je eraf, tien man. Nou ja, uh, dat is jammer. Ja, ik zie je heel uh, rustig en op een normale manier vragen aan een video official Hoe zit dat nou? Dat, dat, dat, dat moet volgens jou nog kunnen, hè? Ja jongens, als dat niet meer kan, dan uh, moet we er lekker mee gaan stoppen, lijkt mij. Uh, volgens mij kun je gewoon op een normale manier met, de communi met elkaar communiceren. Ah, dat, dat, dat lukte volgens mij wel aardig. Ik kan me wel voorstellen dat je er enorm van baalde. Van? Nou, het feit dat je met tien man komt te staan. Ja, dat is vervelend. Uh, nogmaals, omdat we het gevoel hadden dat hij hier wel wat in zat. Uh, we, we hebben hoog druk gezet. Ik denk dat we dat met durf en lef hebben gedaan. Dat we eigenlijk uh, in het begin de, uh, de bal hadden. Ja, uh, maar nogmaals, uh, dan is het 10 uh, man en uiteindelijk kun je wel leven met 0-0, hoor. Ja, de manier waarop je ploeg werkt om die 0-0 vast te houden... Uh, vervult dat je met enige trots... Ja, dat kan ik eindelijk elke week wel zeggen. Ik uh, vind dat wij een fantastisch team hebben. teamgeest is, uh, is geweldig. Maakt niet uit wie er dan spelen. Uh, vandaag Robbie Hamouts weer. Ja, dat doen we al weken. Uh, en uh, dat is volgens mij ook de basis om, uh, om punten te pakken. En uh, dat hebben we denk ik vandaag wel weer laten zien. En daar ben ik wel trots op, absoluut. Dat is een pittig potje. Hoort dat bij zo'n derby? Nou, ik, ik, ik vond het wel meevallen eerlijk gezegd. Ik, ik heb niet echt... Uh, Heel erg zware overtredingen gezien. Uh, al was Virgil volgens mij een keer er, uh, behoorlijk te laat. Uh, daar had hij wel geluk mee. Dat was een behoorlijke overtreding. Al viel dat ook wel weer mee. Want, uh, want uh, van Pepper die zon alweer snel. Maar uh, ik heb niet echt gezien dat dit een derby was. Uh, nee, uh, Nee. Nou, ik heb het niet alleen over de niet zozeer hardheid, maar ook wat onderlinge irritaties. Nu en dan met Chevalier op het einde nog. Je ziet het, dat het, het er om gaat. Ja, ja, gelukkig wel. Dat zou ik haar zeggen. En uh, Chevalier is een uh, prima spits. Die uh, doet alles om te winnen. Nou, dat mag. De, de scheidsrechter bepaalt het, hoe, hoe ver dat is. Daar moeten wij mee omgaan. Dat hebben, hebben wij, denk ik, uh, prima gedaan. vandaag. RKZ Willem II, dus de trainer Streppel. Twaalf punten nu voor Willem II. We gaan even naar het Waterpolen, want de vrouwen van ZVL... veroverden de vanmiddag de beker, de nationale beker in het Waterpolen... door met 8-6 van polarbiers te winnen. Mieke Kabaoutma, die u al heel lang kent in het Nederlands Waterpolen... zij blonk uit bij ZVL met vier doelpunten. En voor haar was het een hele bijzondere prijs. Ja, het is super bijzonder, Zeker aangezien ik de afgelopen drie seizoenen niet in Nederland uitgekomen ben... Niet voor een club en uh, ook door het Nederlands teamverplichtingen mochten we geen competitie spelen. Uh, dus het is voor het eerst in drie jaar dat je weer in een Nederlandse competitie ligt. En uh, nou, daarnaast natuurlijk met twee zusjes in het water. Het is het gewoon super mooi om hier uh, uh, met ZVL gewoon uh, de beker te pakken. Ja, het blijft de familiesport, hè, Waterpolo? Ja, dat zie je nog wel meer. En niet alleen bij ons, maar ook bij andere, andere verenigingen. Totdat er veel uh, nou ja, zusjes, broertjes, familieleden samen in één ploeg spelen. De wedstrijd vandaag, uh, het surplus aan kwaliteit geeft dan toch de doorslag uiteindelijk? Ja, ik denk dat het een stukje kwaliteit is en uh, nou ja, we hebben veel meer schotkracht dan dat zij hebben. En wij konden daar tactisch wat meer op inspelen dan dat zij konden. En uh, ja, ik denk dat als wij onze kansen hadden afgerond dat we veel sneller die marge hadden kunnen opbouwen. Maar uh, ja, ook kwaliteit van Polarbeers om zo dichtbij te blijven natuurlijk. Ja, over schotkracht uh, gesproken, dat uh, gold zeker voor jou vandaag. <laughs> Ja, nee, het ging inderdaad heel lekker. Uh, ik merk dat natuurlijk die meiden van Polenbeurs me ook kennen. En dat je wat meer pressing en druk krijgt. Maar ja, ik ben blij dat ik er nou ja, voor de ploeg wat ballen in heb kunnen schieten. En uh, nou ja, zeker die laatste penalty op zo'n belangrijk moment is natuurlijk doorslaggevend. Dus ik ben blij dat ik dat voor de ploeg kon doen. Nu wen je de beker halverwege het seizoen. Ben je dan ook favoriet om kampioen te worden? Ja, ik denk zeker dat andere ploegen wel als uh, nou ja, dat je topfavoriet wordt bestempeld. Maar uh, ja, ik denk dat als je kijkt naar de andere ploegen die hier gespeeld hebben... Uh, nog niet iedereen is op zijn top. Uh, nou ja, wij hebben Gees al in de kwartfinale uitgeschakeld. Die ploeg had hier net zo goed in de finale kunnen staan. Uh, ik denk dat, dit moment dat de top 4, top 5 van Nederland zo dicht bij elkaar zit... dat je echt gewoon een goede dag moet hebben om van elkaar te kunnen winnen. En uh, ja, ik denk dat er voor het vervolgende competitie nog hele leuke wedstrijden tussen zullen zitten. Ja, En nu met een uh, goed gevoel de kerst in? Nou, met een goed gevoel de kerst, in, maar ja, niet te lang. Want we spelen nou ja, halverwege januari al een Europa Cup-wedstrijd. Dus ik denk dat we even mogen genieten van deze overwinning. En dan snel weer de focus op de Europa Cup. Mieke Kabout vertelde dat allemaal aan verslaggever Bob van der Dak. Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna twee minuten overal. Vier zijn de hoofdpunten met Martijn van Beek. Oud-CDA-leider Verhagen weigerde in 2010 naar de alternatieven te kijken voor een coalitie met gedoogsteun van de PVV. Dat zei Ruud Lubbers in Buitenhof. Hij was destijds informateur. Lubbers wilde in eerste instantie wel een samenwerking met de PVV onderzoeken. Maar toen heers Ballin en Klink namens het CDA afhaakten, vond Lubbers dat er een andere coalitie moest worden onderzocht. Dat weigerde de top, Maxime Verhagen dus. En de rest is geschiedenis, al dus Lubbers. In de buurt van het gehucht Stuifzand in Drenthe... is een vrouw met haar twee kinderen opzettelijk in een kanaal gereden. Haar zoontje van twee is verdronken. De moeder en de dochter van zeven konden uit de auto klimmen. Volgens de politie is de vrouw van 33 verward. Ze is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de dood van haar zoontje. Een hevige regenval en overstromingen leiden nog steeds tot problemen... in het zuidwesten van Engeland en delen van Wales en Schotland. Een aantal treindiensten is nog steeds ernstig verstoord door het weer... en op verschillende plaatsen zijn mensen gered die door het water in moeilijkheden waren gekomen. De BBC meldt dat er meer regen wordt verwacht en dat dat zeker tot de kerstdagen zal duren. En dat is nieuws op dit moment anwb Verkeersinformatie 1 file. Op de A7 Groningen richting Heerenveen staat door een ongeluk tussen Beetsterswagen en Tjallebert een file van 3 kilometer. Sportradio NOS, op 1. NOS Radio, langs de lijn. 3 minuten over half vier. tijd is tijd. Dus op mijn stopwatch zijn ze alweer begonnen met Feyenoord Groningen, Roland van der Geer. 2 minuten en 14 seconden, tom om uh, precies te zijn. Dus dan weten we ongeveer ook hoe laat uh, het eindsignaal zal uh, volgen van uh, Bjorn Kuipers. Ja, dit is natuurlijk allemaal refererend aan dat rare moment van afsluiten van Kuipers. Midden in een aanval van Feyenoord voor de Rust. Maar goed, daar hebben we het al over gehad. Tijd is tijd en daar doen we het mee op deze zondag. 47 minuten en een beetje dus gespeeld. 0-0 is nog altijd uh, de stand. Twee onze gewijzigde ploegen begonnen aan het uh, tweede bedrijf. In de Frisse Kuipen. Eens kijken wat Koeman heeft verteld tegen zijn mannen. Wat ze anders moeten gaan doen. En ook van wat meer nauwkeurigheid in het elftal. Dat zou prettig zijn. Ja, en Groningen. Ik denk dat Maaskant uiteindelijk wel tevreden is. Het elftal houdt stand. Geeft eigenlijk niks weg. En heeft een soort van controle op die manier over die wedstrijd. En laat Feyenoord spartelen. En dat spartelt in diep water zonder zwemdiploma. Balbezit bezit voor Klaasie. Op karakter veroverd. Schaak aangespeeld aan de rechterkant. Balletje aangenomen. Buitenkant voet. Weer terug naar Klaasie. Tempo moet toch echt wat omhoog. Dan uh, Vilena, Klaasie. goed geopend. Dit is uh, aardig wat Fijn het nu laat zien. Aan de linkerkant, Bruno Martezindi. Dan uh, start Boetius, maar is de paas van Martezindi niet goed... krijgt hij hem wel weer terug via een Groningen-speler. Komt nu uit in de as van het veld. En speelt er maar halverwege de helft van Groningen Jan Maat aan. Vervolgens Schaken, die maar weer eens een duel met Burnett... zal moeten uitvechten aan die linkerkant. Schaken kaatst de bal weer terug naar uh, Jan Maat. Daar staat nog één speler van Groningen tussen. Dat is Kierum. Die wordt gepasseerd. Weer naar Schaken. En dan uh, schiet de bal op de rand van het strafschopgebied weg van de voet van de Feyenoorder en kan Burnett... voor opruiming zorgen. Zij het voor even. Want hij trapt de bal in één keer over de zijlijn. Betekent dat Feyenoord weer mag ingooien. Jan Maat, ter hoogte van het Groningse Strafschopgebied... gaat dat doen. Kijkt naar mensen in beweging. Maar dat zijn er niet zo heel veel. Alleen Lex Immers... is genegen om een beetje te bewegen. Jan Maat krijgt met wat geluk die bal terug van Immers. En hem ook met geluk mee. Wil dan pasen richting Pelle. Dat mislukt. Maar Groningen kijkt ernaar en ziet eigenlijk alleen maar... dat Feyenoord het balbezit weer heeft. 49 minuten geeft de klok aan. We zitten er inmiddels drie seconden overheen en de het is 0-0 bij Feyenoord-Groningen. Een veldrijen, wereldbeker, geolippens... in lastige, mooie, echte veldomstandigheden. Ja, zeker. Vorig jaar waren we in namen en toen uh, sneeuwde het. Uh, toen was het echt uh, absoluut winter. Nu is het vooral heel modderig, heel erg nat. Je ziet het uh, bij, op de manier waarop Kevin Powels... probeert een stijl klimmetje omhoog te lopen. Dat gaat echt heel moeizaam. Bij de vrouwen zagen we zelfs uh, dat er uh, renners waren... die nauwelijks omhoog kwamen, die bijna weer teruggleden... op die steile zeephelling. Maar goed, bij de mannen gaan... ...gaat er toch allemaal wat anders. We weten wel dat Pauwels op weg lijkt naar zijn tweede wereldbekerzegen van dit seizoen. Hij won de allereerste wedstrijd in Tabor. Daarna ging het wat minder goed. Afgelopen keer de laatste wedstrijd die er gereden werd in Roubaix. Daar bij die legendarische wielerbaan. Daar werd hij nog tweede. En nu gaat hij dan op weg naar zijn overwinning hier in de wereldbeker. Want er lijkt toch niet veel geks meer te kunnen gebeuren. Ja, materiaalpech. Dat zou weer kunnen gebeuren met Kevin Pauls, Want Niels Albert, de nummer 2, de wereldkampioen, die rijdt inmiddels op 43 seconden. Van uh, Pauls. die rijdt dus op ruime achterstand. En we zien daar uh, Albert ook uh, geparkeerd staan. Even in zo'n glibberige bocht na een klim. Die kwam even niet meer vooruit, niet meer achteruit. Maar zit inmiddels weer op de fiets. En probeert zich een weg te banen door dat slijk beneden aan de citadel van Namen. Zometeen zal hij daar weer omhoog moeten gaan rijden. In de richting van de finish. Als ze straks dan door de finish komen, hebben ze nog drie ronden te gaan. We hebben. Een groepje achter Pauwels en Albert. Dat inmiddels op meer dan één minuut rijdt van Pauwels. Van de leider in de wedstrijd. Met daarbij Klaas van Torenhout. Sven Nijs de leider in de... Nee, Niels Albert is de leider in de stand om de wereldbeker. Maar Sven Nijs de nummer twee in de stand om de wereldbeker. De man ook die de laatste twee wereldbekerwedstrijden heeft uh, gewonnen. Bart Arnold zit daarbij. Francis Moret, de Fransman, zit daarbij. En daar dan weer vlak achter rijdt Lars van der Haag. Die heeft dit groepje moeten laten gaan. Is wel de beste Nederlander op de zevende plaats. Ja, de waterpolo, de wekerfinale bij de mannen Polar Beers tegen BZC, Bob van der Tak. Ja, de nummers 1 en 4 van de competitie. BZC is de koploper, Polarbeers de nummer 4. En BZC is natuurlijk ook de landskampioen en uh, zwaar favoriet in deze wedstrijd. De selectie is nog weer sterker uh, ten opzichte van uh, vorig seizoen. En BZC maakte ook veel indruk gisteren in de halve finale... toen hij met 12-4 maar liefst won van AZNPC. Polarbeers had veel meer moeite om donk te kloppen... maar dat lukte wel uiteindelijk 8-6. En nu dus deze finale waarin het voorlopig in de eerste periode... nog redelijk gelijk opgaat. 2-2 is de stand en Polarbeers had zelfs op voorsprong kunnen staan. Sterker nog, staat nu op voorsprong omdat Tim Butts... de bal achter Robert Weskers gooit, de keeper van BZC. En zo is het 3-2 voor Polar. Dat had het net ook al kunnen zijn. Maar aanvoerder Jeroen Cavalier miste een strafworp. Maar nu uiteindelijk toch de 3-2 voor Polo Beers. Dat dus verrassend uit de startblokken komt in deze wedstrijd tegen favoriet BZC. Maar goed, de vraag is of Polo Beers dat vol kan houden de hele wedstrijd. Want BZC is een ploeg die vaak in de slotfase het verschil maakt. En de wedstrijd is nog lang natuurlijk. Nu balbezit voor de ploeg uit Borculo. Aan de linkerkant is dat met Joran Frauenveld. Die krijgt de vrije worp mee. Overtreding van een tegenstander. En dan uh, BZC in de aanval. Weer een overtreding op Otto Friek. De Hongaarse aanvoerder van BZC. En nu uh, weer een fluitsignaal van de scheidsrechters. Het regent even overtredingen. En zo heeft BZC nog steeds de bal. Met Peter Siewers. Die uh, gooit hem daar uh, voor het doel. Maar dan uh, kan Joran Vrouwenvelder er niet bij. Kan Polarbeers uitverdedigen. De ploeg uit Ede leidt dus aan het einde van de eerste periode. Met 3-2 tegen BZC. Yeah, I'm Van train. We gaan weer naar de Rotterdamse Kuip. Feyenoord tegen Groningen in het licht van de hele middag. 0-0. 56 minuten proberen we inmiddels al een doppen te maken. Feyenoord en FC Groningen proberen dat. Maar slagen daar tot nu toe niet in. Wissel hebben we wel gezien. Terwijl er een corner voor Feyenoord aanstaande is. Die genomen zal worden door Vilena vanaf de rechterkant. Aji is gekomen voor Kieftenbelt. Blessure voor Kieftenbelt. Geen enkel risico genomen. Hij naar de dugout. En Aji die vorige week nog basisspeler was. Nu dus op dat middenveld van FC Groningen. Komt die corner vanaf de rechterkant. Wordt weggekopt uit het schasselgebied. Door Schet. Opgevangen weer door Klaasie. En dan de laatste man is Bruno Martensindi. Die staat op de helft van Groningen. En Paasman weer eens naar Boetius. Aan de linkerkant. Boetius, zijn acties komen er vanmiddag niet uit. Nu een aardig schot. Ja, dit is het eerste aardige schot van hem. Deze middag waar Luciano voor naar de Hoek moet een actie van links naar binnen, vervolgens voor zijn prettige rechterbeen gevonden. En dan uiteindelijk dus de redding van Luciano noodzakelijk. Ik denk dat hij er zo uitgaat gaat, Boetius, want voor Hoek is inmiddels al in overleg met Koeman over een aanstaande invalbeurt. Komt natuurlijk nog wel een corner aan, want die redding van Luciano... Zorg ervoor dat die bal over de achterlijn gaat. Corner van Klaasin is het Luciano mis en is de bal van de lijn gehaald. Maar nee, zegt Kuipers. Nee, zegt Kuipers. Achter de lijn geweest. De inzet is van Graziano Pelle. Die kopt de bal achterwaarts. En dan staat Burnett is het volgens mij nog wel op de lijn. Maar kopt hem achter de lijn weg. De arbitrage is gedecideerd en dan krijgt Graziano Pelle de goal achter zijn naam. En is nummer 13 van de Italianen feit. Maar is de opluchting groot en is er eindelijk een doelpunt gevallen in de Kuip. We hebben er dus bijna een uur op moeten wachten. Het is een doelpunt met een luchtje dat wel... Maar het is een doelpunt dat gemaakt wordt door Pelle en zorgt voor enorme vreugde. Nog maar eens kijken in de herhaling. Die corner van Klaasie, uh, Luciano, staat eigenlijk vast. En daar is Pelle en die is er dik en dik over. Daar is geen enkele discussie over. De discussie is weg. Tijd is tijd. Over de lijn is over de lijn. Alles is duidelijk deze middag in Rotterdam. De goal is van Graziano Pelle. Fijner op 1-0 tegen Groningen. Is ik voor mij nog een doelpunt te maken. Want Koot heeft ervoor gezorgd dat Top Os de voorsprong verdubbeld heeft bij Den Bosch uit. Den Bosch, Top Os staat na een uur spelen in de Jup Jupiler League 0-2. En wij gaan terug naar Utrecht. Ajax, daar vond niemand het net 0-0. Ajax was wel relatief wat sterker in de eerste helft. Daarna niet meer. Misschien zelfs wel in zijn totaliteit wat tegenvallend duel. Robin Ruiter, de prima doelman van FC Utrecht, zorgde onder andere voor die 0. En Rachna Niemeijer praat met hem. Man van de wedstrijd. Veel kansen voor Ajax. Was jij het nou of waren het ook die spelers van Ajax die die kansen lieten liggen? Ja, wat je zegt. In de eerste helft denk ik dat Ajax de uh, bovenliggende partij is. En uh, dan krijgen ze de nodige kansen. En Paakje kan je goed, uh, goed redding brengen. Maar Paak was ook matig ingeschoten. O, ja, goed, dat is een combinatie van, tweede, uh, van twee dingen. En we hadden ook een beetje gelukt de eerste helft. Ik denk dat we de, de tweede helft prima oppakken. Dan zijn wij de bovenliggende partij in het begin. Alleen ja goed, het is een, uh, het is een gewonnen punt denk ik. Dit is uh, Utrecht-Ajax, dat is de wedstrijd van het jaar. Jullie hebben in de beker al thuis verloren, dit was de competitieontmoeting. In de tweede helft wordt het zelfs een tikkie saai. Uh, misschien vanaf de buitenkant, was dat in het veld ook zo? Was het ja, minder gespannen allemaal dan van tevoren en misschien in de eerste helft? Nou, dat weet ik niet. Uh, op het veld was het gewoon een tactisch spel. Uh, de eerste helft was, uh, wat ik al zeg, was Ajax de bovenliggende partij... waardoor wij tactisch in de tweede helft iets anders moesten doen... En... Uh, wij werden gedwongen om iets meer in te zakken en we konden niet overal de uh, bovenop zitten om druk te zetten. En misschien oogt dat wat saaier, alleen uh, het resultaat dat was heilig voor ons. En, ja, twee keer een punt pakken tegen Ajax in de competities, denk ik prima. Wat heb je als je het hebt over sfeer en supporters die dan vlak achter jouw doel moeten zitten? Kalm, rustig, ingeslapen? Nou ja, dat wisselde iets. Uh, de tweede helft hebben ze uh, heb ons flink gesteund... En... Ik bedoel, uh, misschien denkt iedereen nu dat het kalm is. Omdat er vorige keer wat incidenten zijn gebeurd. Alleen ik denk dat dit een betere sfeer is dan, uh, dan dat alles weer uh, ja, te hoog oploopt. Uh, ze hebben ons prima gesteund, de eerste seizoenshelft. En ik hoop dat ze dat uh, de tweede helft weer gaan doen. Maar Heksenketel was het toch niet? Nee, dat viel, dat viel ja, absoluut mee. Ik uh. wil dat niet tegen dan? Dat wil jij toch eigenlijk ook in de wedstrijd tegen Ajax, dat het dak eraf gaat? Het enige wat ik wil is drie punten. En dat zat er helaas vandaag niet in. en uh, Daarom ben ik gewoon tevreden met een puntje. En uh, ja, tuurlijk... Uh, Elke week is het hier een sfeertje. En ja, de ene keer wat meer dan de andere, dan de andere keer. Uh, als je de Westen tegen PSV zag, dat was iets meer spektakel. En dan is het meer een hekseketel. Alleen uh, vandaag zat er niet meer in dan dit. Mooie relativerende woorden van de jonge keeper van Utrecht. Robin Ruiter, de doelman van FC Utrecht. Utrecht-Ajax dus 0-0. Wereldbeker, veldrijen, Gio Lippers, Je voorspelde de winnaar al, ook al waren er nog een paar rondjes. Ja, maar dat was niet zo moeilijk, Tom. Want de voorsprong was al 51 seconden. De voorsprong van Kevin Pauwels op Niels Albert. De nummer 2 in de wedstrijd. De wereldkampioen. Pauwels nu door over de streep gekomen... met een ruime voorsprong op Albert. En dan heeft hij nog twee rondjes te gaan... op die loodzware omloop in name. Albert is daar nog niet. Eens door. Die rijdt nu door de wisselzone, springt van de fiets af, loopt dan een stukje, pakt dan weer een nieuwe fiets en zo gaat hij zijn weg vervolgen voor die laatste twee rondjes. Waar Powell's inmiddels al aan is begonnen op een van die hele steile, vervelende, lastige klimmetjes. Powell's die in elk geval duidelijk maakt dat hij goed in vorm is in de aanloop naar het wereldkampioenschap straks in Amerika. Hij zou op dat snelle parcours in Louisville in Kentucky goed uit de voeten moeten kunnen. De voorsprong wordt wel wat minder, hoor. 45 seconden, 6 seconden eraf dus. Maar dat zegt allemaal niks meer in die slotfase. Nee, er moet wel iets heel geks gebeuren. Wil Kevin Powell's hier zijn overwinning in de wereldbeker uh, verspelen? Hij was dus al de beste in de allereerste wereldbekerwedstrijd in Tabor. Ook een snel parcours. Dit is een lastig parcours. Eigenlijk niet helemaal het terrein van Powell's, Maar uh, het geeft toch wel aan hoe sterk die is. 1 minuut 11 is de achterstand van Sven Nijs. Die komt als derde daar over de streep. Dan zien we Morey die als vierde doorkomt. Daarachter Klaas van Tornhout. En dan is het nog even wachten op de man die daar dan weer Achter moet zitten Bart Arnoud, de man van het Nederlandse AA drink. En daarachter moet dan de eerste Nederlander zitten op de zevende plaats. Lars van der Haar, maar die krijgen we niet te zien. Maar ik zeg het dus al, Kevin Powels als hij straks op een snel parcours mag rijden... en dat belooft het parcours in Amerika te worden... dan is hij toch echt absoluut groot favoriet op een titel die hij nog nooit heeft gepakt. De wereldtitel daar. De achtervolgers, ze kunnen doen wat ze willen. Sven Nijs kan weer op de pedalen gaan staan wat hij wil. In deze wedstrijd krijgt hij Kevin Powels in elk geval niet meer te pakken. Polar Biers, BZC, de bekerfinale waterpolo bij de mannen... met een verrassend vroege voorsprong voor Polar Biers. Bob, in de vorige flits. Ja, in de vorige flits wel, maar nu niet meer. Want uh, BZC heeft uh, twee keer gescoord, staat op 4-3. Hij heeft nu een man meer in het water, maar uh, benut uh, die man meer situatie niet... want er wordt uh, overgeschoten en uh, zo is deze kans dus weg uh, voor de landskampioen. 4-3 dus uh, de stand, maar het balbezit blijft wel voor uh, BZC en dan... Uh, is het nu balbezit voor Thomas Lukas. Thomas Lukas uh, gaat schieten, denk ik. Ja, dat probeert hij ook. Maar het schot wordt uh, onderweg geblokt. En dan heeft de scheidsrechter ook nog een aanvallende overtreding gezien. En is het balbezit dus voor Polar Beers. Ja, Thomas Lukas, die naam is gevallen. Matthijs Lukas was degene die die twee doelpunten maakte in de tweede periode. En dus leidt BZC nu met uh, 4-3. De Boers zijn weer herenigd. Omdat uh, Thomas Lukas uh, terug is in Nederland na vier jaar Duisburg. Speelt dus nu bij uh, BZC, al wel gespeeld. Veel gespeeld heeft hij nog niet. Want uh, hij kwam er onlangs achter dat hij uh, last had van hartritmestoornissen. Hij heeft vier maanden niet mogen waterpoloen. Maar uh, heeft er een kleine ingreep ondergaan aan de hartklep. En nu mag hij weer gewoon fulltime sporten. Hij is helemaal hersteld. En laten we hopen dat het uh, goed blijft gaan. Balbezit nu voor BZC met uh, Lars Reuten. De zoon van coach Zeno Reuten. Eens kijken of uh, die een uh, aanval in elkaar kan knutselen. Wel uh, nu naar Otto Friek, de aanvoerder. Die die ook weer vol op de huid wordt gezeten. Daardoor de verdediger. Toch een aardig balletje daar voor het doel. En dan een overtreding weer gezien door de scheidsrechter op Thomas Lucas. 4-3. Dus de stand in het voordeel van BZC tegen Polo Fijn hoort FC Groningen, Ronald van der Geers. Geen woorden maar daden. Is het lied van de Rotterdammers. Maar geen daden maar woorden is een beetje de vies van Groningen dit seizoen. Hè? Ja, ja, veel praten en, uh, en weinig doen. Hoewel FC Groningen na een, uh, een, een moeizame start. Uiteindelijk Tonnen wel redelijk op, op stoom is gekomen in deze wedstrijd. Overigens niet in de Kuip. Na 65 minuten staat Feyenoord op een 1-0 voorsprong. Moet wel zeggen dat na die goal van Pelle Groningen in elk geval die defensieve stellingen iets meer heeft verlaten. En wel probeert mee te voetballen met de Rotterdammers. Wat de wedstrijd in ook geval wat aardiger maakt. En Groningen mag op het moment nu een corner nemen vanaf de linkerkant. Omdat Jan Maat de bal over de achterlijn heeft gespeeld van Feyenoord. De corner komt van Kierum vanaf de linkerkant. Daar is Van Dijk en die kopt de bal naast de goal van Feyenoord. Nou, toch weer eens een momentje van FC Groningen. Daar waren Kieft of inmiddels is vervangen door Bakuna. Eerder ging Kieftenbelt er al uit en is Adilore voor hem gekomen. De eerste wissel is ongetwijfeld tactisch. En de laatst genoemde wissel die van Kieftenbelt was vanwege een blessure van de middenvelder van FC Groningen. Erwin Mulder gaat die bal nog maar eens te klaarleggen. Feyenoord dus op een 1-0 voorsprong. Doelpunt gemaakt door Graziano Pelle. Je vraagt je bijna af wie anders in deze fase van de competitie. Pelle is zo belangrijk voor het elftal van Ronald Koeman. Nog een half jaar kunnen ze van hem genieten. Ja, en dan wordt de grote vraag... wat gaat Feyenoord doen met Pelle? Gaan ze proberen hem over te nemen van Parma of gaat hij weg? En net als de vorige huurling Guidetti... is hij dan slechts een herinnering in de Kuip... Jaar ...weer iemand met die erfenis op zijn schouders de spitspositie bij Feyenoord gaan invullen. Balbezit voor Feyenoord, dat ook gewisseld heeft voor Hoek. Is gekomen voor Ruben Schaken, Boetius, die nu in balbezit is, is dus blijven staan. Combineert even die Boetius met Vilena Daar zit in eerste instantie Kappelhof tussen. Kappelhof nog een keer. Dan neemt Feyenoord toch het balbezit weer over. Via Klaasie in de middencirkel, De Vrij. Steekt nu de middellijn over... Stapjes voorwaarts aan de rechterkant. Jan Maat maar weer eens aangespeeld. Dan wil Verhoek wel diep. Krijgt hij de bal uiteindelijk van Jan Maat in de voeten? En moet hij nu de actie maken richting de achterlijn. Verhoek kan de voorzet geven zonder een man te passeren. Doet dat nu met het linkerbeen richting Pelle. Aanname Pelle. Penalty stipt. Is daar vol. Pelle naar de grond. Geen overtreding. Loorde behoudt dan alle rust. En speelt de bal terug naar zijn keeper. Luciano da Silva. Lange bal vervolgens van Groningen. Weer onschadelijk gemaakt door Stefan de Vrij. En Feyenoord neemt het balbezit weer over. Nog even kijken, want daar wordt Verhoek weggestuurd aan de rechterkant. Duelletje met Burnett. Overtreding gemaakt door Verhoek. 68 minuten. Spelen we inmiddels in Rotterdam. De marge is klein in Rotterdams voordeel door een doelpunt van Pelle. I wake up and right away I know.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 Shoulders on top of my body. There's a great big hole, the mystery. There's a hole where my head used to be. On all fours, I crawl back to bed.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 I My Head Used To Be van Milo. We gaan weer naar de Rotterdamse Kuip. Feyenoord-Groningen, Ronald. 1-0. Kan Groningen nog iets? probeert het. Maar heel overtuigend is het ook niet. Wat Groningen in aanvallend opzicht laat zien. En je moet zeggen dat de Feyenoord verdediging eigenlijk heel weinig weg Dat heeft ook te maken met de onnauwkeurigheid en de onmacht van Groningen voorin. Dat lange tijd natuurlijk bij die 1-0 stand nu, na 71 minuten, tot die 1-0 stand eigenlijk heeft verdedigd. Geprobeerd heeft te reageren. En Feyenoord het initiatief heeft gegeven. Daar heeft Feyenoord niet al te veel mee gedaan. Nou ja, uiteindelijk dus die goal gemaakt uit de standaard situatie door Pelle. En nu probeert Groningen het anders te doen. Maar en laat Feyenoord zich daar niet voor verrassen. Of niet door verrassen. En het aanvallende spel van Feyenoord is nog altijd niet heel overtuigend. Nu gaat er een balletje richting Pelle. Dat komt goed richting Verhoek. Die vervolgens wil doorkoppen, maar als je zelf de voorste man bent, dan heb je niet zo heel veel door te koppen. Nu wel doorjagen van Verhoek op Luciano, want daar is de bal uiteindelijk terechtgekomen. Kappelhof, die zich dan weer verslikt in Boetius. Bal wel via Boetius over de zijlijn. En Groningen mag via de rechtsachter gaan ingooien aan die rechterkant. Balma weer eens terug naar Van Dijk, samen daar met Kwakman achterin. We kunnen elkaar nu de bal toespelen. Maar Sparf zegt, nee, Van Dijk, voorwaarts gaan. We gaan uh, proberen aan te vallen. Dus is Van Dijk nog altijd in balbezit. Kijkt hij, zoekt hij en vindt hij uiteindelijk Adjiloorde. Die dan wel in de as is opgestoomd. Maar uh, onnauwkeurige kopbal. Hij krijgt hem terug. Kan hem dan weer in de breedte leggen, maar doet dat met zoveel moeite... dat Janmaat eigenlijk makkelijk kan onderscheppen en een counter voor Feyenoord kan inluiden. Geeft hem aan Immers, die draait hem eigenlijk weer de verkeerde kant op. Pakt ook weer de rust en weer terug naar de Vrij. Zo is dat moment ook weg. Lange bal vervolgens van de Vrij op het hoofd van uh, Kwakman. 18 minuten nog in Rotterdam. Eén goal hebben de toeschouwers gezien gemaakt door Graziano Pep. Dat is dus de tussenstand daar. Er waren twee wedstrijden eerder vanmiddag. RKC Willem II eindigde in 0-0. En ook Utrecht en Ajax konden het doel niet vinden. 0-0 derhalve de eindstand. Er is een wedstrijd bezig in de Jupiler League. Top Os staat met 2-0 voor bij FC Den Bosch uit. Kleine 20 minuten nog op de klok. En er is ook een wedstrijd in de Premier League aan de gang. Vorm maakt zijn zijn rantré bij Swansea City thuis tegen Manchester United. Wedstrijd is ook nog een twinti, kleine 20 minuten heeft hij te gaan. 70 minuten oud. En de stand is daar 1-1. Wordt allemaal vervolgd na vieren in Langs de Lijn. Langs de Lijn. Het Radio 1, jaaroverzicht. Dat verklaar en beloof. Dat verklaar en beloofd. Dat verklaar en beloven. Het moet er doen. Dan wordt het een toneelstukje. Landgenoten. Mogelijk komt er amnestie voor verdachten van de decembermoorden in Suriname.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 Dit is Radio 1.